9 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Tussen Tripoli en Malta zijn mogelijk honderden migranten verdronken. Volgens lokale media en de Arabische nieuwszender Al Jazeera... brak daar gisteren een boot met 600 migranten in tweeën en zonk. Zo'n 15 drenkelingen wisten na twee uur zwemmen de kust van Malta te bereiken. Anderen zijn uit zee gered. Maar gevreesd wordt dat veruit de meeste van de 600 opvarenden zijn omgekomen. Het gezonken schip was vanuit de Libische hoofdstad vertrokken... samen met een andere vluchtelingenboot. Dat schip is aangekomen bij het Italiaanse eilandje Lampedusa. Vanochtend liep daar ook nog een boot... met 300 vluchtelingen voor de kust aan de grond. Tientallen opvarenden sprongen in paniek in zee... maar ze konden door de kustwacht worden gered. De bomaanslag vorige week in Marrakesh... is niet het werk van Al-Qaeda in Noord-Afrika. Dat zegt de terrororganisatie in een verklaring...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 De demonstranten zijn bang dat de overgangsregering niet van plan is om op korte termijn democratische hervormingen door te voeren. In Heerlen zijn 40 mensen uit voorzorg geëvacueerd dat er brand was uitgebroken in een leegstaand café. Rond 6 uur werd de brand gemeld. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende panden. Over de oorzaak van de brand in Heerlen is nog niets bekend. Het weer, eerst nog wat sluierbewolking, daarna overal zonnig en warm... en ongeveer 25 graden. In de middag kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal. We zitten hier buiten bij het capitool. Wat hebben we nog? Een radioactieve radioquiz. Zeewierteelt en Pierre Vellinga, die net aankomt lopen. Welkom bij het Tweede Uur van Vroege Vogels. Grauwe gans is de mens tot last. Vogelbescherming, natuurmonumenten, staatsbosbeheer, de jagersvereniging en boerenorganisaties... hebben de handen in ingeslagen en afgesproken om samen de grauwe gans te lijf te gaan. Het gaat te goed met de grauwe gans en dat mag niet. Een rotbeest is het. Het is ook onze eigen schuld. Ons boerengras is superieur en de grauwe gans lust er wel pap van. Gevolg, binnen vijf jaar nam het aantal overzomerende grauwe ganzen toe van 100.000 tot 200.000. De natuurorganisaties hebben nu afgesproken dat het aantal grauwe ganzen dat hier mag blijven broeden... de komende vijf jaar teruggebracht wordt tot 100.000, het niveau van 2005. En dat er elk voorjaar vanaf 1 maart op gejaagd mag worden. Maar dat is midden in het broedseizoen, zegt Berend Voslamber van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Vooral in, in zachte winters, dan beginnen ze al uh, ja, in de tweede helft van februari te broeden. Dus een, een deel van de vrouwtjes zit dan uh, al heel vast op het nest. En uh, ja, als je dan gaat schieten, dan schiet je dus een mannetje dood. Dus het gevolg is dat je een ouder gezinnen krijgt. Er is ook wel een grote kans dat zo'n vrouwtje dan het broeden opgeeft... Het is wel een beetje een hele vreemde situatie dat je uh, gaat jagen op uh, vogels die al aan het broeden zijn. Ja, dat is geen vrolijke boodschap zo op moederdag. Dat er met instemming van natuurorganisaties als vogelbescherming straks elk jaar een slachtpartij gaat plaatsvinden onder grauwe ganzen. Zelfs als moeder op de eieren zit mag pa nog worden neergeschoten. En reken maar dat die ganzen gewoon door zullen gaan met eieren leggen, broeden en jongen grootbrengen. Elk jaar moet er opnieuw op ze gejaagd worden om maar op dat aantal van 100.000 te blijven. Wetenschapper Berend Voslamber zegt dat je beter niets kunt doen, totdat zich vanzelf een stabiele populatie ontwikkelt. Dan hoeft er niet gejaagd te worden en kan de overheid met dat geld beter de schade aan het gras betalen. Maar bij hoeveel ganzen heb je een stabiele populatie? Voslamber was bezig met een gedegen onderzoek daarnaar. Maar vanwege de bezuinigingen op natuur is zijn onderzoek geschrapt en zullen we dat nooit te weten komen. En dat is een gemiste kans, want nu gaan we zonder enige wetenschappelijke basis domweg knallen. <laughs> ¶¶¶¶ Zo, dat was het voorspel, preludio van de zarzuela El Chaleco Blanco... van de Spaanse componist Federico Chueca. Ja, ik mocht dat Spaans even doen, want Menno die is met zijn volgende gast... een klein stukje van het kapitaal weggelopen. Om CO2 uit te mogen stoten hebben Nederlandse bedrijven emissierechten nodig. En de overheid verdeelt die rechten of subsidie. Alleen krijgen bedrijven soms meer dan ze gebruiken. Het overschot wordt verkocht en kan flinke winst opleveren. Ronwit van Natuur en Milieu komt met een lijst van Nederlandse bedrijven... die onterecht enorm aan die CO2-handel hebben verdiend. Ronwit, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn even naar buiten gelopen om nog een uh, stevige neus CO2 op te halen. Uh, wat is die CO2-handel ook alweer? Ja, nou kijk, uh, alle grote bedrijven in Europa... dan moet je denken aan staalbedrijven, chemiebedrijven, uh, cementbedrijven... die vallen samen allemaal onder een CO2-emissieplafond in Europa... En een bedrijf stoot CO2 uit als ze bijvoorbeeld energie gebruikt voor de productie van staal en chemieproducten. En nou is het onder het CO2-plafond zo uh, dat ieder bedrijf uh, krijgt een aantal rechten, net zoveel ongeveer als hij nodig heeft om zijn emissies te kunnen, kunnen dekken. Mocht het zo zijn dat een bedrijf dan CO2-reducerende maatregelen treft, dan kan hij vervolgens CO2-rechten uitsparen en verkopen aan andere bedrijven. Dus dat is dan een beloning. Maar bedrijven die die mogelijkheid niet hebben of niet willen reduceren, CO2 willen reduceren, die kunnen dan rechten kopen van anderen. En dat is de kern van het CO2-emissiehandelssysteem in Europa. En wie bepaalt die norm? Hoeveel rechten je krijgt? Nou, op dit moment is het zo dat er een soort een ruime uh, richtlijn in Europa is... waarin alle lidstaten moeten dan aangeven uh, binnen iedere lidstaat hoeveel een uh, bedrijf krijgt. Maar uh, binnen landen, hebben, uh, zoals Nederland, heeft toch wel ruime marges om te bepalen aan de eigen industrie hoeveel het geeft. En ze kunnen dus op die manier de eigen industrie een voordeeltje geven. Ja, en wat je over hebt mag je verkopen. Dat is dus ook de bedoeling, dat je daar flink geld mee kan verdienen? Dat is inderdaad de bedoeling, dat je, dat je flink geld kan verdienen met, uh, met rechten. Dat is een stimulans om juist heel veel uh, emissies te reduceren. En op die manier kan je dan rechten verkopen en kan je geld verdienen. Ja, prachtig systeem, Ho hoort echt bij deze tijd. Maar waar zijn jullie nou achtergekomen? Nou, als je, wat wij gedaan hebben, wij uh, zijn uh, gekeken naar, naar de nieuwe cijfers van de Nederlandse emissieautoriteit. Die, die, aan de ene kant zijn dat cijfers van de echte emissies van de bedrijven. en Aan de andere kant van de gratis rechten die uh, de bedrijven gekregen hebben. En wat ons opgevallen is dat, uh, dat er een behoorlijk wat bedrijven zijn die veel meer gratis rechten hebben gekregen... dan ze aan emissies hebben uitgestoten in het verleden. En wat je ziet is dat in, uit onze analyse dat, dat die bedrijven die niets gedaan hebben aan het verminderen van CO2-uitstoot toch veel meer rechten hebben gekregen dan ze nodig hadden. Nou, en onze bevindingen laten zien dat uh, bedrijven zoals Tata Steel, uh, dat die, ja, het voormalige hoogovens hè, dat is inderdaad het voormalige hooghoven, met de belangrijkste vestigingen in Muiden. dat die uh, veel meer uh, rechten hebben gekregen dan ze nodig hebben en die kunnen ze direct verkopen op de markt en daarmee is in feite sprake van een hele grote subsidie. En over wat voor bedragen praten we dan? In het geval van Tata Stiel gaat het in 2010 over een bedrag van 44 miljoen euro aan waarde, aan emissierechten die ze uh, te onrechten gekregen hebben. Die krijgen ze van de overheid, hebben ze niet nodig, verkopen ze aan andere bedrijven en verdienen dan 44 miljoen euro in een jaar. Ja, dat klopt. Ze hebben dus niet alleen in 2010, maar ze hebben ze, sinds 2005 hebben ze structureel veel gekregen. Dus uh, het heeft niets met de crisis te maken dat ze teveel hebben gekregen. Ook in andere jaren hebben ze structureel veel meer gratis rechten gekregen. En die kunnen ze inderdaad verkopen en daarmee krijgen ze een subsidie. En, en, en naar wie gaat dan nu jouw jou kwade blik uit? Nou ja, kijk... Dit is eigenlijk heel slecht voor het Europese emissiehandelsysteem. En met name mijn, mijn blik kijkt dan natuurlijk in eerste instantie naar de overheid die het mogelijk maakt... dat die bedrijven veel meer gratis rechten krijgen dan ze nodig hebben. Waarom doen ze dat? Waarom geven ze zoveel? Nou ja, dat, dat, dat is aan de ene kant heeft dat te maken met de lobby van de, van de staalindustrie... die nogal sterk is, niet alleen in Nederland, maar ook in, in Europa. Dus uh, die zorgen ervoor dat, dat, dat de druk ligt op de overheid om meer rechten te geven dan ze nodig hebben. En anderzijds denken de lidstaten zelf, zoals Nederland, van nou ja... Nu het nog kan, geven we onze eigen industrie een voordeel. Dan hebben ze een betere concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven buiten Europa. Nou, als het duidelijk is ieder jaar hoeveel een bedrijf uitstoot, dan is het toch absurd om het bedrijf het jaar erop voor 100... 25, 140 procent aan rechten te geven. Ja, daar zijn wij ook heel erg uh, boos over. En uh, niet zozeer omdat het om, om een dergelijke grote bedrag van subsidie gaat, maar vooral omdat het op termijn uh, de effectiviteit van het Europese emissiehandelssysteem aantast. Met andere woorden, het milieu wordt er slechter van. Kijk, als je schaarste hebt op de Europese emissiehandelsmarkt... dus minder rechten geeft aan bedrijven dan nu het geval is... dan zullen ze meer hun best moeten doen om te innoveren... en om CO2-maatregelen te treffen. Ja, dat is de bedoeling. Ja, dat is precies ja. de bedoeling en dat, dat blijft nu uit. Nu gaat er in 2013 iets aan dat systeem veranderen. Hè? Uh, wat precies? Ja, dat klopt. Dus uh, vanaf 2013 uh, zullen de, de uitgifteregels veel strenger worden. Dus die worden geharmoniseerd op Europees niveau. Dat betekent dat lidstaten niet zoveel ruimte meer hebben om eigen industrie uh, een voordeeltje te geven. Um, en met, bijvoorbeeld voor de staalindustrie uh, betekent het ook dat uh, de rechten die ze krijgen worden gebaseerd op, op de, de tien groenste bedrijven in de sector. En, en daarmee wordt het bijna onmogelijk om veel te veel rechten aan een uh, staalbedrijf zoals uh, Tata Steel uh, te geven. Ja, nou dat klinkt goed. Dus er is hoop. Dan komt het allemaal in kan en kruiken. Nou ja, als dit, dit doorgaat, deze methodiek is al afgesproken in Europa. Als dat doorgaat, dan ziet dat er heel goed uit. Maar er zit nog wel een addertje. Uh, is dat, dat de staalbedrijven in Europa die zijn naar het Europese Hof van Justitie gestapt. Uh, want die willen deze methodiek van tafel hebben. Want dat is ook logisch, want op deze manier, zoals nu, hebben ze natuurlijk een hoop subsidie. En met deze methodie, nieuwe methodiek vanaf 2013 raken ze die subsidie kwijt. En worden ze verplicht uh, uh, duurzame maatregelen te nemen? Ja, uh, want, want je kan twee dingen doen. Je kan dat, die, die rechten die je nu over hebt, die je teveel hebt gekregen, kan je verkopen. Dan krijg je een hele grote subsidie. Hè? Die 44 miljoen waar ik het net over had. Maar je kunt ze ook opsparen en op, op een bank zetten. En dan bijvoorbeeld na 2013, als je denkt dat je het tekort hebt, alsnog die rechten van de bank halen en gebruiken. En dat betekent dat je opnieuw niets hoeft te doen aan het klimaat. Dus opnieuw geen CO2-maatregelen hoeft te nemen. Ik vind het gewoon ontluisterend om te horen... dat wat iets wat ingesteld is door de overheden... om bedrijven aan te zetten om maatregelen te nemen... wordt nu gebruikt om gewoon, in de woorden van Wim Kok... exorbitante zelfverrijking toe te passen. Ja, nou kijk, het is toch de, de politiek in Europa en, en, en in lidstaten als Nederland die, die geen ruggengraat heeft en uh, niet, niet in staat is om dat Europese emissiehandelsysteem zodanig te maken dat, dat rechten wat schaarser worden. Waardoor uh, bedrijven in Europa meer gaan doen aan het, aan het klimaat en daarmee laten we heel veel kansen uh, onbenut. En eigenlijk verliezen we dus tien jaar tot 2020. Wat zou er nu moeten gebeuren? Nou, uh, twee dingen. Het uh, eerste is dat uh, in Europa zouden de, uh, het, plafond, het emissieplafond zou naar beneden moeten. Dus er moeten uh, moet afspraken over gemaakt worden. Het is, in komende juni is er een, een belangrijke ministersraad in, uh, in Brussel... waarin gesproken wordt van moet de klimaatdoelstelling van Nederland... verhoogd worden van 20 naar 30 procent. Economische analyses wijzen uit dat dat geen schadelijke gevolgen heeft voor Europa als je dat uh, zou doen. Dus dat wordt een hele belangrijke besluit. Want dan zou ook het emissieplafond voor de industrie naar beneden gaan. En het tweede wat, uh, wat mensen en bedrijven kunnen doen is, uh, is uh, ja, naar, de natuur en milieu, naar de website van Natuur en Milieu stappen uh, www.co2markt.eu. komt ook op onze site voor de mensen die het nu al vergeten zijn, ja. Die, uh, daar kun je naartoe gaan en dan kun je zelf uh, rechten kopen van de markt. Dat maken wij mogelijk voor mensen en op die manier kan je rechten wegkopen uh, voor de bedrijven. En daarmee kunnen zij uh, zich niet meer verrijken met het doorverkopen van die rechten. En worden ze verplicht echt uh, CO2 uh, terug te dringen? Nou, de, door dat initiatief van ons uh, zal je enigszins dan het plafond omlaag gaan. Hè, omdat je minder rechten hebt. En wij zorgen ervoor, via de Nederlandse Emissieautoriteit, dat die vernietigd worden, die rechten. Uh, maar er zit ook een handelingsperspectief in positieve zin aan van mensen. is Dat ze hun eigen CO2-uitstoot, uh, datgene wat ze zelf niet kunnen reduceren uiteraard en efficiënter kunnen doen. Kunnen ze compenseren via deze CO2-markt. Ja. Toch, als je het vergelijkt met de hoeveelheid uh, CO2-uitstoot, is het nog peanuts hè, wat, je, wat je als burger weg kunt kopen? Ja, dat, uh, dat klopt. Dat is nog beperkt. En we zijn nu ook in gesprek met hele grote partijen om, uh, om zeg maar niet uh, af en toe een ton te verkopen, maar echt uh, duizenden tonnen in één keer. En we roepen bedrijven ook op om uh, in, aan dit initiatief uh, mee te doen. Ja. Nou, ik zou zeggen, trek de scheur open Ron <laughs> Wij helpen jullie een beetje. Ron van Natuur heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. de Sundance uit The Wind of Youth, uh, nummer 1 opus 1A van de Engelse componist Sir Edward Elger. Uh, ik sprak er net met Ron Wit uh, van Stichting Natuur en Milieu over bedrijven die miljoenen euro's verdienen aan de verkoop van hun CO2-rechten. Uh, dat is natuurlijk niet alleen Tata Steel, het is een hele lijst en de lijst met die bedrijven is te vinden op onze website vroegevogels.vara.nl. Waarom sla verbouwen op het land als het ook op zee kan? Daar is ruimte genoeg om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen. Zeesla, maar ook andere wiersoorten groeien snel en makkelijk en kunnen voor van alles gebruikt worden. Reden genoeg vonden wetenschappers van de Wageningen Universiteit om te experimenteren met zeelandbouw. Op de Oosterschelde is een proefstation ingericht om te kijken onder welke omstandigheden dit wier het beste gedijt. Onderzoeker Willem Brandenburg stapt met Jeannette Paramoor op de boot... om te kijken hoe snel de sla in één week is gegroeid. Wat je daar ziet, dat is de eerste zeeboerderij van Nederland. Hij is nog klein. We gaan daar leren om zeewier te telen in Nederland. Ja, wat is het? Een vlonder, een vlot? Wat, wat uh, drijvende tonnen? Dat klopt. Je ziet een vlot. Je ziet aan de linkerkant van hieruit gezien een aantal drijvende tonnen. Daar hangt een zogenaamde longline aan. Daar komen hele lange lijnen aan waar we zeewieren aan kunnen kweken. Aan de andere zijde van het vlot zie je vier rubberbanden. Die lijken een beetje op mosselzaadinvanginstallaties. Daarin kunnen installaties worden gehangen om specifieke proeven te doen met zeewieren. Hebben jullie sporen uitgezet of jonge zeewierplantjes, hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, we hebben in dit geval hebben we jonge zeewierplantjes uitgezet aan de ene kant. Een paar centimeter. En we hebben uh, zeesla geknoopt in touwen. En uh, ja, wat we gaan doen, dat is dat we de, de groei gaan meten van deze planten. onder de omstandigheden hier in de schelpoel. Ja, okay. nou, een mooie aanlegstijger. Toch? Ja, dat ziet er chic uit. Ja. He. Nou, welkom aan boord. Ja. Nou ja, het gaat om de wieren. Hè? En die hangen dus daar ja, die in die, uh, die vlotten waar balken ja. bevestigd zijn. En daar hangen touwen aan. Daar hangen touwen aan. Ja. En aan die touwen, daar zit het zeewier... We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe dat gaat gebeuren. Want net als in de landbouw zal het zo zijn dat ook zeewieren, als ze goed groeien, ook belaagd worden door andere organismen. Dus... Opgegeten worden, bedoel je? Bijvoorbeeld, ja. We willen ook weten of dat een effect heeft op de omgeving. Nou, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat als je veel van die hangculturen hebt, dat het licht wegneemt. Hè? Dat zou licht weg kunnen nemen, maar dat is op zichzelf dan ook een idee van hoe verdeel je dat over een ruimte. Je zou je bij dit type zeeboerderij natuurlijk op den duur kunnen voorstellen... dat uh, deze af en toe van plek veranderen in de zee. Een ja, mobiele, <laughs> ja, mobiele. De zeeboerderij ja. zelf. Zeg ik wil eigenlijk wel wat zien, kan dat? Dat kan, dan moeten we even daarheen. Ja? Oh, spannend. Hoe uh, gaan <laughs> ja, we dat doen? Dat denk ik. We hebben namelijk nog geen looplang. Ja. Dat we nog even... Ja, even je uitgooien. ja, ik ga er even bij zitten hoor, want dit is wel erg spannend. Ja. Want ze klimmen nu op zo'n vlot. Een rooster. Niks om je aan vast te houden. En je helt even zo'n streng omhoog. Het lijkt wel een feestlinger, zeg. Het lijkt inderdaad een feestlinger. Hier zie je een verzwaard touw met daaraan zeesla. En uh, mijn eerste indruk is dat het hier naar zijn zin heeft. Het is uh, duidelijk gegroeid. Ja, een lap sla. Het ziet eruit als, uh, inderdaad als sla... Ja, dat groeit in, in flappen. He? En dit is nu in een week tijd, is het gegroeid van een heel klein plantje naar, nou wat zal het zijn, 30 centimeter of zo? Ja, de grootste hier, die zien we duidelijk, dat is een mooie, mooie grote, die ja. is nu zo'n 30 centimeter. Die was vorige week, laat ik zeggen, de helft. En dat betekent dat het spul snel groeit. Daar ben ik aangenaam door verrast. Het werkt. Als eerste proef, ja. Ja. ja. Nou, dat moeten we nog afwachten of het echt gaat werken. Want ja, een van de dingen is op deze kabels... Er zijn ook kabels bij die... Eh, ik zal er één omhoog trekken. Ja. Die veel meer zeesla heeft. En hier heb je dus een kabel die een enorme wow. dichtheid aan zeesla heeft. Ja. En ook deze is fantastisch gegroeid. Het is nu één grote groene biomassa geworden... Dat ziet er fantastisch uit. Dat is echt heel, heel mooi. En dat geeft ook meteen de potentie van zeewier aan. Zeewier kan echt heel snel groeien. En dat betekent dat daar waar we bijvoorbeeld voor de landbouw... steeds meer vragen hebben om en duurzaam te produceren... maar ook steeds meer, niet alleen voedsel... niet alleen grondstoffen voor de industrie... maar bijvoorbeeld ook energie... Ja, dan zou dit wel eens een zeer aantrekkelijk alternatief kunnen worden... Op de zee is nog een heleboel ruimte. En de kunst zal nu zijn om die zeeboerderijen zo in te richten... dat ze daar liggen waar bijvoorbeeld niet de hotspots van de marine biodiversiteit zijn. Ja, want ik wou net zeggen ruimte. De Oosterscheelde is natuurlijk ook al tamelijk vol. Dus dit ja. lijkt me niet een ideale plek om nou grootschalig wier te gaan telen. Ik denk niet dat we dat hier grootschalig moeten doen... Maar het is wel een ideale plek om het te leren. Het is uiteindelijk de bedoeling dat we gaan kijken of we dit ook op zee kunnen gaan doen. Ja. Waar we dan mee rekening moeten houden. De enorme krachten op zee bijvoorbeeld. Precies, ja. Die stroming. En de stroming. Maar tegelijkertijd ook, ook daar is de ruimte beperkt. De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. Dus hoe realistisch zijn jullie plannen dan? De tijd zal het leren. Maar wij gaan ervan uit dat we dit duurzaam kunnen doen. En wij gaan er ook van uit dat wij een plekje zullen vinden op de Noordzee... om dat te gaan bewijzen. De duurzaamheid moet er met name in zitten dat we de voedingsstoffen ten gevolge van menselijke activiteiten gaan gebruiken. Denk daarbij aan fosfaat en nitraat. Maar tegelijkertijd gaan we ook nadrukkelijk na... of we iets van de broeikasgassen die in zee eh, opgelost worden... op deze wijze kunnen vastleggen in de vorm van zeeweerbiomassa. Ja. Laten we eens even kijken naar die plantjes. Hè? Want je hebt ja. er nou nog eentje in je hand, hè? een enorme ja. streng. Hè, we doen nou even alsof het een paar uh, maanden verder is. Het wordt geoogst, ja. het wordt aan land gebracht. Ja. En dan, wat gaat er dan mee gebeuren? Nou, eerst moeten we goed nadenken over wat we precies gaan oogsten... en wat we aan het land brengen. Ja. Bijvoorbeeld, zeewier bestaat voor het overgrote deel uit water... Dat betekent dat we in feite nu al aan het nadenken zijn... om een soort van gecombineerd oogst- en verwerkingssysteem te bedenken. Op zee ook? Op zee. Dus gedroogde en vermalen zeewier wordt ja. aan land gebracht? En ja, dan? dan kun je denken aan de zetmeelen, de geleermiddelen, de eiwitten... wellicht ook de fractie olie die erin zit. Je kunt dat voor van alles gebruiken. Hè? Je kunt dat echt voor van alles gebruiken, ja. ja. Zijn ze lekker eigenlijk? Kun je ze eten? Ze zijn lekker, ja, ja hoor. Ja, ja. Je, je, kunt, je kunt ze eten. Ja, ja. zeker. Het is prima te eten, een beetje zout. Heerlijk te combineren met een mosseltje. Ja, ja. ik blijf hier nog even. <laughs> hm. Ik zal jullie nog een ander zeewier laten zien. Ja, oké. Okay. Want dit was zeesla, maar jullie hebben nog een andere soort. Ja. Kan even staan? Ja. Ja. Het is oh, kijk. Een Meteen goed. Het is uh, Sagarina, oh. ofwel een bruinwier. En uh, dit zijn uh, kelpen die uh, tot een meter, ander, tot anderhalve meter lang kunnen worden. Mm. En uh, het aardige van deze kelpen is dat ze ook heel interessant zijn voor wat betreft hun uh, met name de plantaardige geleermiddelen, de zetmelen en de eiwitten. En een heleboel andere interessante stoffen, zoals antioxidanten, uh, et cetera, die overal voor gebruikt kunnen worden. Mm -hmm. Waar wij van uitgaan, dat is dat wij over 40 jaar in staat zijn. Om grootschalig, maar tegelijkertijd ook duurzaam. dat we dan de wereld van voldoende plantaardige biomassa kunnen voorzien. voor alle maatschappelijke vraagstukken. Maar dan hebben we dus boorplatforms straks hè, op de Noordzee en windmolens. Mm -hmm. en dan komen er deze. zeeboerderijen komen daarbij. Ja. Maar je moet niet alleen aan de Noordzee denken. Mm. misschien dat dit soort systemen straks gewoon wel midden op de oceanen liggen. Het zal een beetje eenzaam bestaan hè, voor zo'n boer. Je zal het dan maar zitten. Ja, dat weet ik niet. Ik heb altijd gezegd, als dit een succes wordt, dan ben ik de eerste die op een boerplatform woont. Je ziet je zoal uh, je pensioen daar uh, slijten. Dat lijkt me fantastisch, ja. Een eenzaam bestaan, daar denkt Janette Paramoor dan weer aan. Wij schakelen vanuit Schavenland. Uh, voor een slits even over naar Hilversum. Hier is Mark Visser. Een ziekenhuis in Hengelo is getroffen door een grote stroomuitval. Ook de noodvoorzieningen zijn uitgevallen. Bij het ziekenhuis Midden-Twente van de ziekenhuisgroep Twente in Hengelo viel rond half negen de stroom uit. De brandweer probeert nu noodstroom aan te leggen. Op de IC worden patiënten handmatig beademd. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. We zijn weer terug in Schaveland. Een muziekje. Peromiro speelde Rosita van uh, Francisco Tarega. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De strijd om de Nederlandse natuur te redden is nu losgebarsten. Vrijdag is Das en Boom gestart met de eerste juridische procedure tegen de staat der Nederlanden. Er is een formele klacht ingediend bij de Europese Commissie omdat de regering met de enorme bezuinigingen op de natuur het Europese recht zou schenden. Allerlei vorige regeringen hebben internationale verdragen getekend waarin is vastgelegd dat de diersoorten die 30 jaar geleden al in ons land leefden beschermd zullen worden. En sterker nog dat hun leefomstandigheden moesten worden verbeterd. De laatste jaren haalde ons land de doelstellingen op natuurgebied al niet en met de huidige snoeiplannen van staatssecretaris Bleker zal het nog veel erger worden. Vandaar de juridische procedure die mogelijk gemaakt wordt... doordat veel mensen, en zeker ook vroege, vogel, vroege vogelsluisteraars... das en boom financieel steunen in hun juridische strijd. En dat kan nog steeds door natuurrechten te kopen. Deze week werd ook de website Bleker Leaks gestart. Ambtenaren worden opgeroepen om op die site stukken te lekken... die gebruikt kunnen worden in de juridische procedures. Volgens Jaap Dirkmaat zijn de eerste documenten al binnen wetenschappelijk nieuws. Een zeeegel kan zien met zijn voeten. Biologen ontdekten dat het dier zich met zijn buisvormige zuigvoetjes... niet alleen voortbeweegt, maar dat hij er ook mee kan kijken. Dat betekent dat er honderden beentjes aan de onderkant van de egel... dezelfde functie vervullen als het netvlies bij andere dieren. Het netvlies is het onderdeel van het oog dat licht opvangt... en daarom zorgt voor zicht. De rest van het lichaam doet volgens wetenschappers dienst... als een soort schild tegen inkomend licht van zij- en achterkant. En hierdoor wordt de zee vooral gewezen op wat er voor hem gebeurt. Een bericht voor de vissers. Vissers moeten jacht gaan maken op plastic in plaats van vis, vindt eurocommissaris Maria Damanaki. Zij wil met dit plan de druk op vispopulaties verlagen en vissers een alternatieve bron van inkomsten bieden. Vissers zouden volgens de eurocommissaris kunnen profiteren van de stijgende waarde van gerecycled plastic. Of de Nederlandse vissers ook zo enthousiast zijn over dit idee vragen we aan Pim Visser, directeur van Visnet. Ik denk dat het, dat het goed is dat er vuil uit de zee gehaald wordt. Alleen dit idee van de commissaris is, is niet voor de Nederlandse visserij relevant. Ik denk dat ik wel weet waar het vandaan komt. In de oceaan, en dat is met name de Stille Oceaan en midden in de Atlantische Oceaan, zijn gebieden waar zeestromingen bij elkaar komen waar heel veel plastic drijft. Zee, plastic soep noemen ze dat ook. En, maar dat is zo ver weg, dat is voor onze vissers niet relevant. Maar in de Noordzee is toch ook genoeg plastic? Er is dus heel veel, heel, heel veel afval in zee. Onze vissers halen dat er ook uit. Alleen, het is geen alternatieve bron van inkomsten. Ook niet in tijden dat er niet gevist kan worden? Nee, ook niet in tijden dat als, als u weet dat de vissers komen met nou ja, zo'n big bag die je ook bij de bouwmarkt hebt. Half vol komen ze terug, dus daar, kan je echt niet, daar kun je niet van leven. Jeanette Paramoor sprak met Pim Visser. Hij is directeur van Visnet met een D, Vereniging van Nederlandse Kottervissers. Deze maand start een proef in de Middellandse Zee met een groep vissersboten... die is uitgerust met speciale netten om plastic te vangen. Een ontdekking. Ik ga nu even kijken wat voor een... Oh, dit is hem. Ja, hier in de wind. Ik zit hier buiten, mijn blaadjes waaien bijna weg. Dus ik moet er bovenop zitten. Een ontdekking. Het vermogen om te vliegen bij sommige insecten... is in de loop van de evolutie ontstaan uit zwembewegingen. Dat concludeert een team van Amerikaanse wetenschappers. De onderzoekers bestudeerden videobeelden van vliegende insecten. En daarbij bleek dat onder andere fruitvliegjes met hun vleugels... peddelende bewegingen maken tijdens hun vlucht. vlucht net als dieren in het water. Bedreigde natuur. Groengebieden gebieden die buiten de ecologische hoofdstructuur vallen. gaan een zeker, onzekere toekomst tegemoet. Zoals het Utrechtse Gagelbos. Staatsbosbeheer wordt door het regeerakkoord gedwongen om dit van de hand te doen. In totaal staat er zo'n 18.000 hectare Nederlandse natuur te koop. Staatsbosbeheer maakt zich hier grote zorgen over. Volgens de natuurorganisatie is natuur in stedelijke regio's al ontzettend spaarzaam. En veel van die gebieden lopen nu de kans om gevormd te worden... tot een golfbaan of een bedrijventerrein. Toch gaat Staatsbosbeheer niet in protest. Het is een uitvoerende organisatie en die gaat, zei het met pijn in het hart... gehoor geven aan deze moeilijke opdracht. Klein ge... Gere... Hoed u voor zweetvoeten... Uw medemens is er niet dol op, maar de malaria-mug ruikt juist niets liever. Dat meldt Remco Suwer van de Wageningen Universiteit in zijn promotieonderzoek. Muggen worden in eerste instantie aangetrokken door de kooldioxide in onze uitgeademde lucht. Maar eenmaal dichtbij blijkt de geur van zweetvoeten zo aantrekkelijk... dat de mug acuut afzwenkt naar beneden. Zijn er ook muggen die als een blok vallen voor okselgeur? Vragen we aan de onderzoeker. Uh, voor okselgeurs specifiek weet ik niet zeker. Ik weet wel dat bijvoorbeeld de Nederlandse malaria die heeft eerder een voorkeur voor de neus. En de die heeft eerder een voorkeur voor hoofd en schouders. Een zweetneus? Nee, geen, geen zweetneus. Maar die, die steekt dus voornamelijk op de neus. En die komt dus waarschijnlijk alleen op CO2 af. En wat kunnen we nou met deze wetenschap? Nou, met deze wetenschap kunnen we de malaria-mug in de maling nemen. We kunnen bijvoorbeeld een uh, vallensysteem ontwikkelen. Waarbij we de mug uh, op wat komen op CO2 af. Door deze geuren los te laten, dan zal die eerder uh, gaan zoeken naar uh, zweepvoeten. En als we dus een val hebben daarin de dan kunnen we hem daar naartoe lokken. Als we in die val dan ook nog een biologische bestrijdingsmiddel hebben, zoals bijvoorbeeld schimmels, waarvan we weten dat ze de malaria kunnen doden. Dan hebben we dus een middel dat en de mug kan lokken en kan doden. Bent u zo'n zweter, pas dan op. Niet alleen muggen, maar ook teken zijn dol op u. Dieren in het nieuws. Precies... Eerst even luisteren naar de grotto. Precies 100 jaar geleden werd de eerste vogel in Nederland officieel geringd. En dat is reden voor een feestje voor het Vogeltrekstation. En ook een andere koor kan dan gevierd worden. De vondst van de oudste grutto in ons land. Hij bereikt een leeftijd van bijna 30 jaar. Tot nu toe is altijd gedacht dat een grutto niet ouder kon worden dan 25 jaar. Maar deze grutto bleek al in 1981 te zijn geringd. Het is niet duidelijk waaraan het dier is overleden... want er zijn geen sporen van predatie gevonden. Wij de vogelbeschermer Henk de Vries uit Crommenie, Die het dier gevonden heeft, houdt het erop dat hij... quote Henk, van ouderdom is omgevallen.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 Barcarol in Gesgroot van de jonge Transylvanische, ja dus nu Roemenië, maar Transylvanische pianist en componist Karol Filic, uitgevoerd door Hubert Rutkowski. Tijd voor een spelletje. Een radioactieve quiz. Op de website van Vroege Vogels staan drie, dagen, drie vragen die betrekking hebben op kernenergie. Wie alle vragen goed weet te beantwoorden, maakt kans op een leuk prijsje. Doe dus mee. Maar voordat u nu naar de computer rent of de iPad onder uw kussen vandaan trekt... luister eerst nog even naar Henny Radstaak in gesprek met Peer de Rijk... van anti-kernenergieorganisatie WISE. Wat is nu de aanleiding eigenlijk om deze quiz te doen? Nou, We zitten natuurlijk midden in de discussie over kernenergie... Um, Fukushima, maar ook de nieuwe kerncentrales in Nederland. Uh, wij uh, zijn al jaren onderdeel van die strijd internationaal tegen kernenergie. Uh, we zien posters in alle landen. We vonden het mooi om dat posterboek te maken. Het is echt een prachtig boek geworden. En het leek ons leuk om dan even wat kennis daarover rond te testen. En dat posterboek, dat is de prijs die je kunt winnen hè, door mee te doen aan, aan deze quiz. Het gaat nog steeds om plannen voor twee kerncentrales hè, in Nederland. Ja, Verhagen of deze regering, maar minister Verhagen zit er het hardst achteraan... Die wil 2500 megawatt nieuwe kernstrales bouwen. Dat zijn dus twee hele grote reactoren. En ondanks de internationale discussie en ondanks dat in veel landen eigenlijk kernenergie wordt stopgezet... wil Verhagen heel snel door. Hij wil nog deze regeerperiode de schep in de grond, dus alle vergunningen rond hebben. Dus hij heeft grote haast. Hij wil zelfs niet eens de, de, stress test, de zogeheten stresstest afwachten... die naar aanleiding van de ramp in Fukushima in Borselen wordt uitgevoerd. Ja, dat is natuurlijk heel gek. Er is in Europa afgesproken om allerlei testen te doen. En natuurlijk, als je enerzijds zegt te willen leren van wat er in Japan is gebeurd... dan moet je natuurlijk wel op de uitslag van die test ook wachten... om te kijken of je misschien de vergunningen aan moet passen. Dus het is nogal wat dat hij daar gewoon overheen walst en gewoon zo snel mogelijk door wil. Wat zit erachter? Ja, hij weet dat het politiek gevoelig is. Hij weet dat dit nu misschien een kans heeft, politiek. Hij, heeft een, hij wordt natuurlijk gesteund door de regering, nipt de meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, het is nu of nooit. Dus ze proberen echt met, met man en macht het nu de zaak voor elkaar te krijgen. Je zou denken, hier is sprake van een enorm machtige lobby vanuit de kernenergiewereld. Nou, dat is er ook wel. Delta, het bedrijf wat het initiatief wil nemen, die, die, die zit stevig in het zadel. Die heeft er groot belang bij om zo'n grote centrale neer te zetten om zich te positioneren als energiebedrijf, om groot te worden daarin. En er uh, ja, dus worden gesteund door een aantal grote energieslurpers, energiegebruikende uh, uh, bedrijven, de chemie en de staal bijvoorbeeld. Die willen graag voor uh, 40, 50 jaar vaste prijs elektriciteit. En die zijn dus wel bereid misschien om het geld ook op tafel te leggen voor de centrales. Terwijl er toch genoeg alternatieven zijn? Ja, en terwijl we op dit moment en nog de komende 15 jaar exporteur van elektriciteit zijn. Dus, er is, er is genoeg? Er is absoluut genoeg. Er is geen enkele noodzaak om nieuw vermogen bij te bouwen. En wij zeggen natuurlijk, je moet ook gewoon nu doorgaan met investeren in duurzame energie. En, want dat is uiteindelijk de toekomst en daar moet je wel vandaag dan mee beginnen. Even naar de quiz. Die staat nu bij Vroege Vogels op de website. Misschien is het wel aardig als je een van die vragen even uit de doeken doet alvast. Ja. Naar aanleiding van de kernramp in Fukushima heeft de Duitse regering zeven kerncentrales stilgelegd om de veiligheid ervan te onderzoeken. Hoeveel van die stilgelegde centrales zijn ouder dan de huidige kerncentrale in Borselen? Ja, u moet even gaan puzzelen. Dus hoeveel van de in Duitsland stilgelegde kerncentrales... zijn ouder dan de huidige kerncentrale in Borselen? Dat is één van de drie vragen uit de radioactieve radioquiz. En eh, doe mee, zou ik zeggen. Speciaal voor de luisteraars zonder computer of internet... doen we het even als volgt. Het antwoord op deze ene vraag kunt u per post naar ons opsturen. Cosbus 175-1200AD in Hilversum. Dus hoeveel van de in Duitsland stilgelegde kerncentrales zijn ouder dan de huidige centrale in Borselen. En onder de goede inzenders verloten we één exemplaar van Radiating Posters. Het boek van Wise met de mooiste anti posters van 1970 tot nu. Wie meer kans wil maken, kijkt op onze website. Want daar zijn vier exemplaren van het bijzondere fotoboek te winnen. Maar dan moet je dus nog twee vragen extra beantwoorden. Kijk op vroegevogels.vara.nl Goed, we gaan nu door naar onze studiogast. Niet in de studio en ook niet in het kapitaal, maar hier buiten voor de deur. Um... Deze winter was het weer raak. Na een, na een paar weken flinke kou was de sceptis over de opwarming van de aarde niet van de lucht. Wat nou klimaatverandering? Het is toch koud? Tja, en nu, terwijl het extreem warm en droog weer is, dan hoor je niemand meer. In lijn hiervan schreef klimaatprofessor Pier Vellinga een boek... met de veelzeggende titel Hoezo klimaatverandering? Pier Vellinga, goedemorgen. Goedemorgen. Um, voor wie is dit boek nou uh, be precies bedoeld? Nou, Het is een, een antwoord vanuit de wetenschap uh, op al dat tumult rond IPCC... en rond de gehackte e-mails en, en die koude winter. En ook een antwoord op de Nederlandse politiek... die het ineens weer heeft over het vermeende broeikaseffect. Ja. Met dit boek probeer ik nog eens de meest recente feiten naar boven te halen. En ook de grootste fabels probeer ik toch wat te nuanceren en te ontkrachten. Ja. Maar dan wel met metingen en met harde gegevens. Ja, u probeert orde te scheppen en dus uh, een beetje de, de, de angel te halen in die, in die discussie. Want soms lijkt het, dat ook de afgelopen jaren, alsof het gewoon nog een open discussie. Alsof het een soort 50-50 is, van is er nou iets aan de hand of niet? Ja, je ziet dat, uh, dat waar aanvankelijk iedereen het broeikaseffect omarmde, ook de politiek, hè, de wereld redden, prachtig, prachtig is dat de laatste paar jaar uh, bijna omgedraaid... van jongens, het, het loopt zo'n vaart niet, het valt allemaal wat mee... en die wetenschappers die verzinnen maar wat. Nou, daar probeer ik orde in te scheppen, ook uh, op een manier... ja, je hoeft niet gestudeerd te hebben om mijn boek goed te kunnen lezen. Nee, nou dat blijkt. Het leest, het leest uh, uh, lekker weg, kan ik zeggen. In uw boek zet u de belangrijkste fabels en feiten over klimaatverandering op een rijtje. Laten we eens een paar van die fabels uh, uh, eruit halen. Um... Dit is zo'n fabel. Het verband tussen CO2 en de opwarming van de aarde is nooit bewezen. Dat is slechts een theorie. Nou ja, dat wordt vaak gezegd door de klimaatskeptici... dat het maar een mening is van wat wetenschappers. Maar het is steeds duidelijk... die wetenschap over die opwarmende werking is keihard. Uh, van CO2 weet je in het laboratorium dat het uh, warmte moeilijk doorlaat. En inmiddels, en dat is pas de laatste paar jaar, meten we ook met satellieten dat die, die stralingsbalans op de aarde verandert. Dus eerst wisten we het alleen in het laboratorium dat hebben we in de rekenmodellen gestopt en gezegd... nou, die aarde gaat opwarmen. Ja, en daarvan werd dan gezegd, ja, dat is laboratorium en dat zijn aannames. Ja, maar ja. juist uh, op zelfs het congres in Wenen een paar weken geleden... werden hele duidelijke satellietresultaten ook vertoond... van dat het nu in de atmosfeer ook precies zo werkt... en dat die broeikasgassen, CO2, maar ook waterdamp, wat, wat volgend is... dat die meer warmte vasthouden. Ja. En ik las ook dat je... Aan de hand van wat we weten over andere planeten, dat je ook kunt zien die, die, die, uh, die verhouding tussen broeikasgassen en temperatuur. Ja, zeker. Je weet ook, hè, Mars is een koude planeet en daar is de CO2-dichtheid veel minder. Venus is een warme planeet en daar zit ook veel meer CO2 in de atmosfeer. En ook uit vroeger tijden weten we, toen die dinosaurussen hier rondliepen, was er ook veel meer CO2 in de lucht. Dus ja, er is gewoon eigenlijk tegen die opwarmende werking is geen spel tussen te krijgen. De vraag is wel hoe snel gaat het en hoe reageert de aarde daarop. En die vragen ga ik ook niet uit de weg in mijn boekje. Nou, dat weten we ook allemaal nog niet zo goed. Nee. Een andere fabel. Uh, de mens wordt ernstig bedreigd door klimaatverandering. Nou, sommige doemdenkers vinden het wel mooi... om ook het einde van de wereld te voorspellen door het broeikaseffect. Nou, en dat is gewoon niet juist. Uh, er zijn vroeger ook hele warme tijden geweest. was er ook uitbundig leven op aarde... Alleen wat je nu hebt, als we straks nu met 6 en straks met 10 miljard mensen zijn... die in laaggelegen gebieden wonen, ja, die krijgen er wel enorm last van... van uh, meter verhoging. En ook de natuur. Ja, er waren natuurlijk in het verre verleden ook rampen, natuurrampen met die ijstijden. Maar nu krijg je dat terwijl wij qua voedsel van die natuur afhankelijk zijn... Dus die aarde draait wel door, de natuur gaat wel door... maar wel met ja, meer rampen en heel lastig voor mensen die aan zee wonen. En dat zijn straks ja, zo'n 50 tot 70 procent van de wereldbevolking. Ja, en hebben de arme mensen die aan zee wonen waarschijnlijk de grootste probleem? Uh, bij bijna alle milieuproblemen zie je dat de armsten daar de grootste klappen van krijgen. En dat zal bij het broeikaseffect vermoedelijk ook zo zijn. Dus ja, als je voor armoedebeleid bent, dan zou je ook dat broeikaseffect willen verminderen. Ja, dus uh, de, de, de ramspoed, dat, uh, dat is een beetje onzin... Maar uh, we staan voor grote problemen. Leven op aarde blijft gewoon doorgaan. Maar voor, voor ons mensen wordt het gewoon ja. economisch heel lastig. En, en... Dan die... Uh, ja, daar knetteren nu allerlei, uh, allerlei telefoons. Uh, we proberen er even iets aan te doen. Nog zo'n fabel. De zeespiegel kan de komende 30 jaar met meters stijgen. We horen allerlei getallen daarover. Nou, je leest vaak in de krant. En journalisten vinden dat ook leuk om het lekker aan te dikken. Ik heb ook wel eens beweerd, de komende 30 jaar zijn cruciaal. Als je het dan niet oppakt, dat broeikaseffect, vermindert, dan zal de zeespiegel op termijn wel eens met 6 tot 10 meter kunnen stijgen. En dan zie je dat in de krant terugkomen. De komende dertig jaar gaat de zeespiegel met zes meter stijgen. Nou, ja, dat gelooft niemand, maar dat is ook niet waar. En ik wou in dat boek ook even aangeven. Die zeespiegel gaat wel stijgen, maar dat begint heel langzaam. Het was twee millimeter per jaar. Het is nu ongeveer drie millimeter per jaar. Nou, dat wordt dan uh, de komende vijftig jaar misschien een paar decimeter. Maar het gaat eigenlijk pas uh, over twee, drie generaties echt uh, versnellen. En dat kunnen we nu al behoorlijk goed berekenen. Ja, dus het is een enorm... Lange termijn effect. Ja, die zeespiegel, daar hoeven we ons niet meteen druk om te maken. We moeten ons denk ik eerder druk maken om zaken als uh, droogte, overvloedige regenval, uh, tornado's, orkanen. Die zeespiegel, dat, die zie je langzaam omhoog komen. En dan heb je in Nederland ook nog wel tijd om de dijken tijdig te ja. verhogen. Maar het is dus de komende 30 tot 50 jaar zijn cruciaal om in te grijpen. Om te voorkomen dat de komende paar honderd jaar de zeespiegel extreem stijgt. Ja, dat wil ik wel graag uitleggen aan het volgende. Je hebt die ijskap op Groenland. Die is drie kilometer hoog. Ieder regenbuitje wat daar aankomt... verandert ter plaatse in sneeuw, omdat het zo hoog is. Als dat ding een paar honderd meter afsmelt... wordt het daarboven warmer... en dat regenbuitje komt niet meer als, rege, als, als sneeuw, maar als regen. En dan gaat die afsmelting versneld door. En ook al verminderen we dan alle broeikasgassen op aarde dan is het leed voor die ijskap al geschiet. Die blijft smelten omdat die zo laag is geworden. Die komt pas terug bij de volgende ijstijd. Nou, dat is over 20.000 jaar. Dus dat kantelpunt, de komende 30 jaar, zijn cruciaal... of die ijskappen zodanig afsmelten dat er daarna geen weg meer terug is. Ja. Nou las ik ook in uw boek dat rond het jaar 1000... de vikingen op Groenland uh, geland zijn. Of daar een tijdje verbleven. Ja omdat, het, omdat er toen geen ijs was. Groenland heet ook Groenland, omdat er toen een stukje Groenland was. Zag de wereld er toen zo verschrikkelijk anders uit? Nou, op het noordelijk halfrond was het toen 1 à 2 graden warmer. En wereldwijd was het uh, ook ongeveer een halve graad warmer. Uh, de aarde, de temperatuur, varieert wel een beetje. Dat gaat zo met een halve graad per 10, 20 jaar. Uh, en. Uh, Sommige mensen zeggen ook nou dat is veel belangrijker, maar wat je nu ziet, die, die prognose voor het broeikaseffect is 2 tot 6 graden en die variatie zoals tijdens die Vikingen is betrekkelijk klein vergeleken met wat ons mogelijk te wachten staat. Nu we blijven heel even bij de cijfers. Nu blijkt uit een nieuwe studie werd deze week gepresenteerd van het Arctic Monitoring and Assessment Program Mensen die verschrikkelijk veel weten van de ijskappen. Uh, dat, daar, zij presenteerden cijfers dat de zee de komende 100 jaar... met zo'n anderhalve meter zal stijgen. En alle eerdere voorspellingen overtreft. Wat moeten nou, we daar nu weer mee? Ja, dat weten zij ook nog niet zeker. Dat wordt natuurlijk wat zwaarder aangezet, denk ik, ook in de, in de berichtgeving. Ik heb hun artikel gelezen. En daarin staat dat uh, wat ze nu meten, de afgelopen tien jaar... is de snelheid van afsmelten verdubbeld. En zij gaan in die voorspelling ervan uit dat het iedere tien jaar verdubbelt. Dat zou wel kunnen, maar het zou ook wat minder snel kunnen zijn. Zij waarschuwen dat als alles tegen zit... dan heb je al aan het eind van deze eeuw een à anderhalve meter stijging. Maar dan moet, wel, moet het wel tegen zitten. Het kan ook best, hè, als zo'n vikingperiode even terugkomt, weer een tijdje wat meezitten. Maar uh, wat we nu meten de afgelopen tien jaar, dat is wel alarmerend. Ja. Um, dat was ook een beetje wat Al Gore, he. die koos natuurlijk ook voor de meest extreme varianten. En daardoor kreeg hij natuurlijk weer de kritiek van die man heeft de kolder in zijn kop. Ja, Het heeft hij, u het hele verhaal geen goed gedaan. Nou, uiteindelijk heeft hij wel heel groot bewustzijn bijgebracht. Maar hij ging wel eens wat kort door de bocht. Bijvoorbeeld met dat Sjaadmeer. Dat liet hij dan zien op die film. En vervolgens ging het over het broeikaseffect. Terwijl die twee dingen niet meteen al iets mee te maken hebben. De natuur van zichzelf verandert ook. En hij gebruikte al die voorbeelden om aan te tonen... dat het broeikaseffect al daar is. En dat deed hij wat suggestief. Ik denk dat hij wel bewustzijn heeft losgemaakt. Maar daarmee ook... Ja, de mensen wat wantrouwig heeft gemaakt ten aanzien van de klimaatwetenschap. Ja. Nou hoor je ook wel de menselijke bijdrage aan de, uh, het, het, het oplopen van CO2-gehalte in de lucht. Dat is maar een paar procent. Nou, ik laat dat ook in het boekje zien. He, er zijn ook CO2-stromen tussen de oceaan en de lucht. Dat gaat om 90 gigaton tussen de bomen en de lucht. Dat gaat om 60 gigaton. Dat uitwisseling van... Ja, ja dat ademt. Aard, de aarde ademt. En wat de mensen nu doen, is daar netto ieder jaar iets aan toevoegen. Nou ja, ga maar ademen en pers er elke keer maar wat meer in. Dat gaat toch een keer mis. Dus, dus die menselijke bijdrage komt er ieder jaar bij. Terwijl van nature zie je een ademen wat een orde groter is dan dat menselijke effect. Maar omdat dat menselijke effect er ieder jaar bij komt... zitten we nu ook uh, ja, op 40% meer broeikasgassen dan 100 jaar geleden. Ja. En die menselijke bijdrage verstoort een balans die er, die er was? Ja, nou ja, er is een balans. Die balans is ook wel eens verstoord door vulkanen... en uh, door gigantische uh, oceaanrampen. Uh, maar nu zien we dat in korte tijd, eigenlijk in 100 jaar tijd... de mensen een verstoring aanbrengt die groter is... dan die veranderingen tijdens warme ijstijdenovergang. En dat waren perioden van 10, 20, 30.000 jaar... Dus wat de natuur zelf doet in tienduizenden jaren, doen wij nu in pakweg honderd jaar. In uw boek schetst u dus duidelijk die eh, fa fabels en, en feiten. Wat is er nou nog onzeker over klimaat en klimaatverandering? Nou ja, wat ik zeg is vooral de snelheid waarmee eh, het klimaat verandert. En de, en de interactie met de natuurlijke variatie. Je moet eigenlijk zien, die, die temperatuur zelf en de aarde zelf, die, die ademt, die gaat op en neer. En daar komt nu een factor bij. Dus dan moet je eigenlijk een rechte lijn nemen en dan een heuvellandschap eroverheen. En als het nou slecht treft, dan ga je ineens... die lijn gaat omhoog en je moet de heuvel op. Als het meevalt, ga je toevallig even die heuvel af. Dus het blijft een, uh, een ontwikkeling die stijgend is... maar met, met bergen en dalen door die natuurlijke fluctuaties. En die natuurlijke fluctuaties kunnen we nog niet zo goed voorspellen. En uiteindelijk zeggen we dan ook, en dat schrijf ik ook in dit boek... Uh, het is niet de vraag... Of het opwarmt, het is de vraag hoeveel en hoe snel. En wij, ik voorspel nu, het zit tussen de 2 en de 6 graden. En dat is sowieso al meer dan de wereld, dan de aarde. En wij mensen uh, kunnen verdragen zonder grote schade. Ja. Nu biedt u uw boek uh, morgen aan, aan staatssecretaris Joop Atzma van Milieu. Uh, wat is uw belangrijkste boodschap aan, aan hem, nou, aan de ik, lezer? Ik, ik heb begrepen dat Atsma inmiddels uh, wel, wel uh, dat broeikaseffect herkent... en ook als een probleem. Uh, maar dat hij nog moeite heeft om zijn collega's in het kabinet... maar ook uh, zijn gedoogpartij te overtuigen. En ik wil hem uh, dit boekje geven, uh, ja, feiten en fabels... zodat hij ook politiek een stapje verder kan maken. Ja, valt de doorgewinterde scepticus te overtuigen? Uh, de doorgewinterde weet ik niet, maar ik verwacht uh, dat, uh, dat mensen die uh, ons land besturen nog wel uh, ja, uh, goed kunnen lezen en luisteren. Ja. Ik wens u uh, heel veel succes uh, morgen en plezier ook uh, bij het aanbieden van het boek aan, uh, aan Joop atsma ga hoogleraar Klimaatverandering aan de Universiteit Wageningen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Heel hartelijk bedankt. Nou, tot u eens. Hoe... De Natuurkalender, de eerste dingen van deze week. Ja, ik wil ook nog even zeggen dat hoezo klimaatverandering eh, dinsdag dan officieel verschijnt bij Uitgeverij Balans. En meer informatie op onze website. Nog even de Natuurkalender op de Venolijn kwam deze week een melding binnen vanuit de Volgermeerpolder. Jarenlang de giftigste plek van Nederland. Tienduizend vaten, tienduizenden vaten gif waren daar gedumpt door allerlei chemische bedrijven. Het is nu een nieuw natuurgebied boven Amsterdam. Ook deze vroege vogel heeft het ontdekt. Maria Ruis, hoe symbolisch. Het is zondagmorgen, de R is uit de maand. En op mijn wandeling langs de diem roept aan de overkant van het Amsterdam Rijnkanaal... uit het prachtige natuurgebied wat eens de giftige stortplaats was van onder andere Philips Duver... de koekoek. Hij is weer terug. Het is zo leuk dat hij mijn dagelijkse wandelingen weer begeleidt. Daag. Tot zover de Venolijn. Blijft u bellen. 035-6711-338. Op onze website vindt u ook de radioactieve quiz... met het beantwoorden van drie vragen over kerncentrales... maakt u kans op het boek Radiating Posters. Een overzicht van actieposters van over de hele wereld. Op de site staat ook weer een nieuwe fotocursus met als thema belichting. Met een daaraan gekoppelde fotowedstrijd. Um, ik zei net al, de Venolijn kunt u bellen... maar u kunt ook uw eigen natuuropnames... dan hebben we het over bewegend beeld opsturen uh, voor onze televisierubriek Wat Ruist in Vroege Vogels TV. Ziet u het daar misschien terug op dinsdag? Dinsdag ook uh, vragen we ons af wat er met de orka, orka Morgan, moet gebeuren... die gered is uit de Waddenzee, maar nu in Harderwijk zit. En waarom stintse planten vooral op begraafplaatsen groeien. Dinsdagavond vijf half acht op Nederland 2. Op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur, onder andere Formule 1 Autosport in Turkije. Vanaf 4 uur voorbeschouwingen en sfeerreportages vanuit Rotterdam. En om 6 uur de Bekerfinale. Laag, wordt deze stop. Perfecte redding. Ajax 20. De voorzet. Ja, hij zit erin. Wat een slotfase van deze wedstrijd. Zet. NOS langs de lijn, vanmiddag van 2 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.